Gone. Ze luisterde toen nog naar de naam The Golden Earrings in uh, de jaren zestig. Inderdaad, that day. In het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van GoFam. Welkom en blijf bij me tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Lekkere muziek in de aanbiedingen van onder andere de Blackbirds. En straks ook een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op en stelde u impertinente vragen. Long EN Uit de jaren 80 hierbij bij De The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Nou, dat overkomt iedereen wel eens, hè? Ja, toch? Dat is maar goed ook. Blackbirds hoorde je ervoor met uh, Walking in Rhythm. Straks in de show een uh, reportage van Jeroen van Gent. Ik uh, noemde het uh, zojuist al. Hij gaat het hebben over met wie zou u wel eens op stap willen? Ja, met welke beroemdheid, welke... Ja, bekende Nederlanders bijvoorbeeld. Uh, heb jij iemand voor ogen? Nou, straks over, nou zeg eens over een kwartiertje zo of twintig minuten, hoor je een reportage en je hoort allerlei, ja, wel leuke voorstellen. opvallend ook. You were the only one Ik ben wel een fan van uh, The chorus. En niet alleen vanwege dit prachtige nummer, Would you be happier? Maar gewoon vanwege al de muziek die ze maken. En daarom hoort je deze Would you be happier in de show bij GoFam. Verder Kim Appleby. En don't worry. Zeker niet doen, hoewel, hoewel, hoewel. Ik lees net op onze website dat uh, gisteren iemand is betrapt met een uh, snelheid van 114 km per uur. Over de Guido straat in Tenneuze. Nou, uh, ik weet niet of je die straat kent. Nou, dat is knap, hard. Ja. Je leest er trouwens alles over op onze website. Hè? Het adres hoor je straks nadat ik bijgekomen ben voor de klap. En de grote snelheid van Tornado en Telstar. van de Glitterband. Je weet wat de band achter Gary Glitter. And people like you and people like me. Ach, we zijn allemaal gelijk, hè? Toch? <laughs> ja. Um. Moet er altijd over nadenken over zoiets. Dus zijn we allemaal wel gelijk, maar volgens mij zijn we allemaal uniek, hè? gelukkig maar. De Tornado's hoorde je ervoor met ouderwetse monoherrie. Het heette inderdaad Telstar. Het komt uit 1962, zo lang geleden alweer. Dat is, uh, hoe lang? 60 jaar oud dat nummer. Ja, en dat gaat natuurlijk over uh, Telstar. Uh, en uh, dat is wel het in het ander. Telstar, was dat geen satelliet? Kan men zoiets zeggen? Nou ja. Kan er ook naast zitten hoor, zou zomaar kunnen. De beste muziek hoor je hier bij GoFam op deze mooie zondagmorgen. Nou ja, mooi, bewolkt, graad of 7 wordt het vandaag. En er kan een klein beetje regen vallen. En in kijk je in het uh, privéleven van Dusty Springfield van toen de tijd natuurlijk. In private. en van haar laatste hits. En daarvoor de spiders Working my way back to you. Even zippen aan de koffie zometeen. Tijdens een verslag van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op en uh, maakte een reportage natuurlijk. Hij stak vele mensen een blauwe microfoon onder de neus. En het thema van vandaag is: via internet of tv zien we dagelijks mensen terugkeren. Maar kennen we ze ook echt? Zou zo'n bekende persoon ook iets van u aan hebben of andersom? Jeroen Vergent ging dus de straat op en vroeg het u. Met welke beroemdheid zou u nu wel eens een dagje willen stappen? Nou, met Mike Rutte. Die zou ik wel eens wat nader willen leren kennen. Mike Rutte, ja. uit de politiek. Binnen ja. een nieuw kabinet. Nog een nieuw kabinet, tien jaar bezig. Ruim. En wat zou, wat zou het eerste zijn uh, wat u vraagt aan die man? Wie ben jij echt? Wie ben jij echt? Wie ben jij echt? Ja, verwacht u dan? En, en wat verwacht u van het antwoord? Nou, dan zou hij wel vragen, wat bedoel je precies? Ja. En dan denk ik, nou, ik zie je in zoveel verschijningsvormen. En dat kan niet. Dat kan niet allemaal in zo'n persoon echt zijn. Je vraagt je af, uh, komt hij nog aan zichzelf toe, überhaupt? Met die ook drukte? dat, ook dat. Ja. Zo voortdurend uh, een ander spelen, niet jezelf zijn. Dat moet je toch al breken. Ja, denkt u dat dat zo is? Dat hij ja. echt een beetje toneel... Uh, nou, je zegt. kunt natuurlijk niet iets wat je maandag beleefd hebt, wat je maandag gehoord hebt. En dan woensdag zeggen, ik heb daar geen oh, dat? actieve herinnering aan. Dat is noem ik me een voorbeeld. Ja. Ja. Voor iemand die geschiedenis gestuurd heeft. is dat heel meekwaardig. Ja, daar zit wat in, daar zit wat in. Maar Gerard Joling. Gerard Joling? Ja, die heb ik nog niet gehoord. Nee. Ja. Nou ja, goed, goed lachse man, mooie stem. Ja, toch. Het lijkt, lijkt me gezellig lijkt me een gezellig ja. ja, Hij is wel gezellig, ja. Ja, daarom. Ja. En over algemeen, algemeen is hij dus uh, overal een leuke kijk op. Ja, en ja, wat, is, ja, wat, wat is het eerste wat u hem aan gaat, hem uh, gaat vragen dan, die dag? Nou, algemene dingen gewoon. Uh, leuk hoe, hoe hij in het leven staat. Hoe... Ik heb hem wel eens heel toevallig ontmoet in, uh, in februari was dat op wintersport. Maar dat praat ik al over 30 jaar geleden, minimaal en dan was je daar was je ook maar hij is hij gewoon ook heel gezellig hij is veranderd hè Het is toch wel oh, ja. wat zou ik zeggen uh, natuurlijk ster, sterker worden ja uh, het was, he, hij was dat in die Sandmix show als ook u, ja dat was ja. het domme kleintje met zo heel hoog <coughs> ja dat doet hij altijd hè okay. <laughs> maar hij mag een dagje op stap wat wat gaat hij doen met hem dan gewoon nou uh, voor mij ja hij woont in Amsterdam dus door Amsterdam heen of, dat vind ik zelf ook wel leuk als je uit bent ja, doe gek. dus hup Stapel. Wie? Huub Stapel. Huub Stapel. Ja, doe gek. Ja, die wordt heel mooi oud, hè? Ja, daarom. Dat is echt een soort van uh, mooi oud worden. Ja, denk ik denk dat het altijd eerder maar. is. Ja. Gewoon wat? een vaderfiguur. En, uh, ik, ja, zoiets. En wat gaat u met hem doen? Wat gaat u dan doen? Nou, ik denk de stad verkennen. Wandelen. Nee, wat Wandelen. hij nou ook eigenlijk een beetje doet. Zo een beetje... De... Het verkennen van. Goedemiddag mevrouw. Mag ik een kort wat vragen voor de radio? Ik heb een Hengel. Leuke vragen. Oké. Ja, ja, zeker weten. Zeker weten. Lederop komt hij. Met welke beroemdheid zou u nou wel eens een dagje uit willen? Oh, dan vraagt u me wat. welke beroemdheid? <laughs> het is dat niet mag luif. nationaal, niet nationaal zijn? Ja, alles. Oh, met wie zou ik dat? Oh, met Dickie de Hager. Met, uh, zij doet make-up uh, uh, tutorials maken. Oh, die? Zij is heel vrolijk en spontaan. Oh. en Ik denk dat je echt met haar kan lachen. Moest je even, even denken, ja? Ja, dat, uh, ja. die blonde. Die, YouTube. Weet je die grote meid. YouTube-kanaal. Ja, YouTube-kanaal inderdaad. <laughs> ja. ja. Nou, en wat zou je dan, uh, ja, uh, wat zou het eerste zou aan, aan haar vragen um, zo? Nou, dan. ik zou wel willen vragen of ze me hier even zo het zonnetje Helemaal, wil zetten. Of zijn wij even, make-up. <laughs> make zetten. Dan kan ik ook gelijk een beetje leren, maar ik vind haar gewoon een leuk, leuke persoonlijkheid, zeg maar. En, en, dus, een dagje mee op stap gaan. Een dagje gaan. op stap, denk ik, ja. Gezellig gletsen. Gezellig gletsen, iets leuks doen. Ja, ik, ja. Ja. Ja, ik denk dat ik met haar lol zou hebben. En ja. u, u, u kijkt er vaak naar? Niet per se, maar um, ja, ik kende haar dan wel van... De, ...van het YouTube-kanaal, maar ze heeft ook meegedaan met uh, Wie is de Mol. En ja, zij heeft humor en ik moet zeggen, ik hou ook van humor. Dus ik denk dat dat wel <laughs> zou klikken. Dat zou goed kunnen. <laughs> ja, dat denk ik eigenlijk wel, zeker. Er ja. goed lachs inderdaad. Ja, ja, ja, dat is het, zeker. Ze heeft humor en uh, ja, ik ben zelf ook altijd uh, positief ingesteld en vrouwelijk. Dus ja. ja Joep van het Hek. Joep van het Ja. Hé, hey, de cabaretier die uh, je ja, mee stopt. Ja. Kan ik wel een uh, avondje in de kroeg mee zitten, denk ik. Ja. Die is wel dicht dan, maar... Uh... Ja, ja, oké. Okay. Als, als die weer open is. Als weer is. Ja. Met Joep van het Hek. Ja. Wat zou de eerste vraag zijn gelijk? Wat, ja. <lacht> <lacht> of nee, gewoon ben, zomaar een beetje... Ik ben niet voorbereid hierop. Oh, van voor welke opmerkingen heb je spijt en welke vond je het beste? Oh ja. In die shows, in die oudejaarsavond. Uh, ja. In theatershows. Ja. En, en het NRC heeft al te kolen. noem ik altijd wel uh, oh, vaak, ja, vaak hard het, om lachen. Hij is een slot verschoten af en toe. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Met welke beroemdheid zou u nou eens een dagje op stap willen? Uit willen? Met welke beroemdheid? Met Oprah Winfrey. Oh, dat is heel snel. Uh, ja. <laughs> Oprah Winfrey. <laughs> ja, daar kijk ik erg tegenop op. En uh, ik vind het altijd geweldig wat ze doet qua interviewtechnieken en mooie gesprekken. En uh, ook veel mensen heeft ze denk ik heel veel geleerd. Uh, dus... Doet ze dit nog steeds? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ja, voor haar eigen uh, imperium dat ze heeft. Okay. Uh, doet ze dat vooral nu volgens mij online. Ja, met welke beroemdheid? Dus ja... Ik denk dat ik dan toch wel iets in de muziek zou kiezen. Ja? Dat, uh, dat zit het eerst bij mij. Dus dat vind ik dan leuk om uh, niet zozeer om tegen anderen te kunnen zeggen. Daar ben ik mee weg geweest. Maar gewoon dat trekt met het hardst. Wie, wie zou het kunnen zijn? Ik denk Mike Baudet. Ik weet niet of je dat ah, nog hoort. Hè? Jazeker. Dat vind ik een bijzonder iemand. Ja, dat kun je wel dat, zeggen. Uh, ja. Daar kan ik mee lachen. En hij uh, is in de muziek ook iemand die, uh, die best wat presteert. En... Door zijn voorkomen soms een beetje, heb ik het gevoel dat hij een beetje naar de achtergrond schuift. Snap je wat ik bedoel? Omdat hij hem soms een beetje lomp overkomt. Dan denken ze, oh, dan zal hij dat muziekverhaal zal hij ook wel geen pepernoot van bak. Hoewel hij nu bij Witte Man wat aan het doen is. Klassiek. Uh, op een hele andere manier. Ja. En dan zien mensen hem ook op een andere manier. En ik hoop ook dat hij daar uh, het enthousiasme van de mensen ook een beetje mee los weet te halen. Dus ja. dat vind ik wel erg leuk aan. Dat vind ik wel een interessante figuur. Maar wat zou je tegen hem zeggen? Want u mag een dagje op stap dan. Ja, wat zou day? ik tegen hem zeggen? Uh, ik heb je leraar onlangs gesproken, zou ik tegen hem zeggen. Want dat is ja? echt zo. Ja, oh, oké. Okay. Dat is toeval. De omdat... klassieke pianoleraar? Ja. Die man is, is al 80 jaar, dus dat is heel leuk. Ik heb me wel eens eerder gesproken eruit. Maar nu gingen we toevallig wat meer de detail Wat meer tijd. En uh, we zaten toch rustig aan tafel. Toen we dat hij wat moest gaan doen. Die man dus. Uh, Leuk. Dat was, uh, was heel grappig. Dat was een leuke balkomstigheid. Nou, ja. nou ik zou denk ik wel met een, een, een belangrijke filosoof. Of een, of een politicus zou ik eigenlijk uh, gaan wandelen. Dat lijkt me heel erg uh, interessant. Ook de gedachtegang en wat er ook allemaal in zit. Dus uh, ik zou in die hoek gaan kijken. Ik hoef niet met een beroemdheid of met een zanger of iets anders. Maar wel met, een, uh, met een, iemand die uh, toch iets meer te vertellen heeft. En waar ik ook goede, uh, goed mee kan... Doen discussiëren of er veel van kan leren dus niet specifiek want ik, ik heb ik heb zoiets van je leert van heel veel mensen leren je gewoon wat en uh, tijdens zo'n wandeling zou ik daar echt enorm heel veel uh, van leren eigenlijk uh, nou ja dan is er toch uh, een van mijn rockartiesten er Verre van Pearl Jam oh ja goede gitarist ja, ja absoluut ja zeker en wat zou wat zou het eerste zijn wat u tegen hem zegt dan het speel is een stukje. Speel is een stukje. Ja, speciaal voor mij. Ja, precies. Speelt u zelf ook? Nou, ik heb lang geleden wel gitaar gespeeld, maar uh, ik heb het uh, helaas uh, losgelaten. Ja. Jammer. Ja, zeker. ja uh, Wat zou je met gaan doen? Ik mag een hele dag opstappen, is dat, dat is de vraag. Wat nou, zou je dan gaan ik, doen? Ik, uh, als het enigszins uh, het, uh, het uh, regime het zou toelaten, zou ik in het vliegtuig stappen en ik denk uh, naar een de mooie zonnige bestemming gaan. En daar is uh, gaan praten over zijn, uh, over zijn hele carrière en uh, ja, wat hij aan het doen is en wat hij nog gaat doen. Ze uh, ja. dus draaien al een heel tijdje mee op, op zo'n oh, manier. Oh jee, jeetje, ja heel veel. Ongelooflijk. Ja, ja, al meer dan 30 jaar. Dus, uh, Zouden ze voor, voor wat u betreft nog een echte hit moeten scoren? Uh, Hoeft dat niet meer? Nou, wat, tot, ja, wat ze tot, tot heden hebben gemaakt is prachtig, ja. maar uh, ja, zou het zou niet verkeerd zijn. Nee, nee, nee. Nou, hoor ik mijn eindredacteur denken van Pearl ja. Is er nog een leuke billet die erin kan? Echt een echte billet, uh... Die een beetje past in het programma? Ja, dat, ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. ja absoluut. Welke? Uh, nou, ik zou zeggen uh, Just Breathe. Just Breathe? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, die zoeken mag. we op. Ja, nou, oké, okay, dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go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 Everything you gave and nothing you would take on Nothing you would take on. No one knows this more than me. I come cleaner. Uit de jaren zeventig Spooky and through. Grappig is dat um, Spooky zijn grootste hit maakte Met de Spooky uh, Days Off Bij de Swinging Soul Machine ja, Toen zong die niet mee Heb je dat weer, heb je dat pech? Uh, Een verder Pearl Jam en Just Breathe Hier in de uh, show um, De gemeenteraadsverkiezingen van uh, dit jaar Die kunnen niet per post worden gedaan Zoals vorige keer liep helemaal mis, geloof ik. geen ging van alles fout en daarom gaat het dit jaar niet door. Waarom vind je op onze website een heel artikel daarover? www.go-rtv.nl Daar vind je al het nieuws uit de regio. Dus alle reden om daar even te gaan uh, kijken. Want ja, daar vind je gewoon uh, alle nieuwswaardigheden uit Terneuzen neus en omgeving. Hè?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 Lekere muziek uit België van Vaja Dios. Een onvergetelijke... Nee, Nana, uh, na... na. <grijg> Zoiets. De tekst was zeker op of zo. Hè? Ja, zo gaat dat. En Sophie je Samen met de Goldband met Tweede Kamer. Stem op een vrouw. Ja, heeft natuurlijk alles te maken met verkiezingen. Maar ja, goed. Het zijn straks wel gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, Sophie laat wel weten waar ze op stemt. En de Goldband dus op een vrouw. Trouwens, uh, ze spelen... Iedere keer in het programma Scheefgroei van uh, Jeroen Pauw. Dat is vanavond weer op uh, Nederland NPO 1. Dus dan kun je ze weer zien. Zingen ze heel kort een liedje over het onderwerp van die avond. De laatste voor vandaag. moet. Het waren ze weer eens de dames Meeboot. Nu aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van GoFM. Rio, natuurlijk. Hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag. Ik hoop dat je er weer bij bent volgende week. Dan ben ik hier weer om 10 uur bij Leven en Welzijn in de studio van GoFM. In Terneuzen en dan hoop ik weer lekkere muziek voor je te draaien. En een paar interessante onderwerpen te brengen. Zometeen natuurlijk nog veel meer mooie muziek op GoFam. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Blijf bij ons de hele dag. Want we hebben 24 uur per dag van alles voor je in de aanbieding. En als dat niet lukt, um, nou ja, kijk dan even op onze website. He, www go rtvnl Daar vind je het uh, regionale nieuws bij elkaar. En je kunt daar ook even klikken op onze tv zender als je het niet kunt vinden op je kabel. Want dat zou ook nog kunnen. Want daar vind je de hele dag videoclips. En een tikker, zo'n zo krantje heet dat onderaan in beeld... met het laatste nieuws. Ik wens je nog een hele mooie zondag. En wat mij betreft tot volgende week.